Uur. Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. De politie en de gemeente Rotterdam noemen het politieoptreden... na de voetbalwedstrijd Excelsior Feyenoord gistermiddag gerechtvaardigd. Een groep relschoppers daagde na de wedstrijd de politie uit... waarna charges werden uitgevoerd door de ME. Daarop was hier en daar kritiek, onder meer vanwege de inzet van politiehonden... en het hardhandige gebruik van de wapenstok. De top van het Vol Nationaal wil dat de partij een andere naam krijgt... Gisteren verloor leider Marine Le Pen de Franse presidentsverkiezingen. In juni zijn er parlementsverkiezingen en dan hoopt de partij het beter te doen. Front National wil met een nieuwe naam breken bij het extreemrechtse verleden. Patiënten geven ambulancepersoneel gemiddeld een 9. Dat blijkt uit onderzoek van het nivel onder mensen die spoedeisende hulp nodig hadden en mensen die een geplande rit in de ambulance maakten. Tweederde van de ondervraagden had spoedhulp nodig. Ze zijn tevreden over alle onderdelen van het proces. Van de meldkamer en het vervoer tot de communicatie en de medische hulp. Dik Advocaat wordt de nieuwe bondscoach van het Nederlands Elftal. Hij heeft met de KNVB een mondeling akkoord bereikt, zegt zijn zaakwaarnemer. Technisch directeur Hans van Breukelen van de KNVB wil het niet bevestigen. Het wordt de advocaats derde periode als bondscoach. Vorige week werd al duidelijk dat Ruud Gullit de assistent wordt van advocaat. Staatssecretaris Dijksma overlegt vanmiddag met de KLM en Schiphol over de drukte op de luchthaven. Veel reizigers misten daardoor in de meivakantie hun vlucht. Gedupeerde vakantiegangers willen Schiphol daarvoor nu aansprakelijk gaan stellen. Volgens Schiphol wordt vandaag onder meer gesproken over de zomervakantie, wanneer opnieuw topdrukte wordt verwacht. Het weer vanuit het noorden wordt het zonnig, maar in het zuidoosten blijft het lang grijs en klaart het pas aan het eind van de middag op. Het wordt 10 tot 15 graden. Morgen is het eerst zonnig, later vooral in het noorden meer bewolking. Dit was het NOS ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A15 van Rotterdam naar Europort staat bij de Tunnel 5 kilometer file. Er zijn technische problemen bij de tunnel. Dat levert ongeveer een uur vertraging op en ook de andere kant op begint het inmiddels een beetje vast te lopen. Maar daar is de vertraging veel minder. Tot zover de verkeersinformatie.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 omdat het pas uh, bevrijdingsfeest is geweest... gaan we naar het soldatenverhaal. Ik ben benieuwd. Toen ik een jaar of twintig was, stond ik... St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 En dan worden ze autoritair. Hè? Dus die gozer zei meteen tegen mij, Jekkers, jou ben ik al meteen zat. Die hele kop van jou. Jij gaat nu als eerste alvast sjoelen. Ik zeg, sjoelen? Dat lullige spelletje met die schrijfjes en zo? Hij zegt, ja, Jekkers, jij gaat alvast sjoelen. Dat is heel belangrijk hier bij de infanterie. Daar wordt hij altijd gesjoeld. Ik zeg, ga toch weg. Ik ga, dat doe ik daar zo met mijn vriendin. Sjoelen, ik ga je toch niet... Hij zegt, Jekkers, daar kom jij nog wel achter hoe belangrijk dat is, jongen.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 Dus dat deden wij. Hè? Dus wij liepen daar over die hei. Weet je, we waren infanterie-zandhazen, het lulligste wat erbij is, gewoon lopen. Hè? Dus je liep met vijf losse vlonder en zo'n je wordt helemaal gek van je hoor. En toen zei die man op een gegeven moment: Jongens, allemaal zitten zandhazen, sacky time. Dan moest je gaan roken, was verplicht toen. Nou, dus iedereen ging roken, hè? iedereen ging roken. En toen zei die vent: Mannen, wij zitten bij de infanterie, wij zijn de zandhazen, wij zijn onoverwinnelijk. En ik zei: Ga toch weg. GELUIDEN ik zeg raketten, atoombommen, tanks, en wij lopen hier met zo'n waterpistooltje. Ga toch weg, jongen. Laat dan je kijken, joh. Die jackers je kop. Om dat te begrijpen moeten wij eerst allemaal een schuttersputje graven. <lacht> voor degenen die dat niet weten, nou, een schuttersputje is een soort graf voor jezelf graven. Daar komt het eigenlijk op neer, hè? daar ben je een tijdje mee bezig. En daarna zei die gozer, zandhazen, camoufleren.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 Het is uh, bijna kwart over één, luisteraars. En als het gebruikelijk gaat, Dolly, uh, praten met onze uh, ja, vliegende reporter, noem ik hem maar eventjes. De razende reporter. De, oh, razende reporter nog maar zelfs. Maar jij gaat toch ook wel even met hem pletsen, Jawel, ik blijf wel stand maar uh, uh, uh, aan jou, de heer, Dolly. Maar wie is dat dan, onze razende reporter? Dames en heren, lieve luisteraars, Hier dat is, is natuurlijk Joop van Nes. u daar? Hoi, uh, <laughs> Joop, voor een Wat? Onszelf. Nou, er komen altijd weer nieuwe mensen in Zandvoort bijwonen. We krijgen ja, altijd elke goed. dagelijks weer nieuwe luisteraars. Dus we blijven je opnieuw voorstellen, Joop. Ja, ja, oké. Okay, ja, prima, uitstekend. Ik ben er inderdaad weer. Goedemiddag. Hé, hey, goedemiddag. Hoe oh, is hey, het al met al jou? jou? Ja, druk natuurlijk, hè, altijd op maandag. Dat weten jullie toch? Ja, dat weet ik. Maar ik blijf het vragen. Totdat er een keer een dag ja, ja, ja. komt dat je zegt van... Oh, ik heb nou, niet zoveel te doen. Ik... Dan moet ik of in het ziekenhuis liggen, of ik moet mijn been gebroken hebben, of weet ik veel oh, wat. Oh jee, nee. Dan... Ik heb gewoon dat ik het weekend druk heb, Dolly. Zo is het maar net, want wat heb dus je, je allemaal was... beleefd dit weekend Joop? Nou ja, dat begon natuurlijk donderdag al, hè, met zo de herdenking. Ja. Ik was bij de herdenking bij Joods Monuments, heel ingetogen, heel mooi. Ja. Met uh, een paar kinderen, ik vond het te weinig. Ja, Alleen, voorheen en... waren het avonds. meer kinderen, hè, die meekwamen. Er waren meer kinderen, vond ik. Uh, ja. Ik heb het ook uh, mijn zorgen uit tegenover het comité uh, 4 en 5 mei. Ja. En men probeert daar volgend jaar in ieder geval een, een mouw aan te passen... door misschien wel via de scholen te proberen om de groepen 8... met name de groepen 8 daar naartoe te krijgen. Ja. Niet alleen bij het Joods monument, maar ook s'avonds bij het Algemene monument... op de uh, hoek van de Lineerstraat en de Van Mendeweg. Ja, en want dan heb ik ook maar... een, een vraagje eigenlijk, want uh, wat ja. mij opviel was... Ja, je, je zegt het dan niet, want je gaat er vanuit dat mensen daar zelf wel aan denken. Maar ik denk dat het toch maar gezegd moet worden van tevoren... voordat de plechtigheid begint, of mensen hun telefoon uit willen zetten. Want daar heb ik me zo aan gestoord. Ja, ik heb er zelfs niets van gewerkt. He. Ja, ik wel. Ik stond een beetje meer naar achteren. En uh, ja, ja je, je staat dan toch in een bepaalde gemoedstemming. Ja, ja, ja zeker, zeker. Ja, Dan is het heel vervelend als je links en rechts steeds dat geklingel hoort van die telefoon. Ze denken, jezus... Laat dat toch eens een keertje thuis of zet het uit, weet je? Ja, mijn ja. idee. Ik heb ja. me altijd bij me, maar ik heb hem ook uitgezet. Tuurlijk. In ieder geval laat ik zo zeggen trillen, want als mm -hmm. thuis in de brand staat... dan moet ik er ook naartoe makkelijk zat. Ik moet dat weten natuurlijk. Ja, oké. Okay. Maar je zet het geluid even uit. Ja, ja, ja absoluut. 100%. Ja. Maar goed, je 100%. was... Uh... Ja, ik vond het ja. een mooie ingetogen bijeenkomst daar. Verset, ja. een, een, een kleinzoon van, uh, van een van de Joodse families... die uh, begleden onder de Tweede Wereldoorlog... die had een prachtig mooi verhaal. Ja. Uh, dat heeft hij later nog eens keer gehaald uh, bij, uh, bij CFM. Ja, klopt. Heel mooi, goed initiatief ja. toen. Bij Watertoren uh, Sportlunch, ja. Ja, dat uh, kan ik bijzonder waarderen. Ook s'avonds, het was wel druk bij het uh, algemene monument mm -hmm. op de Vlennepweg... De kerk zat bijna vol. Allemaal goede tekens, maar ook weinig kinderen dus. Ja. Alleen die kinderen die dus iets moesten doen, eh, bloemen dragen, eh, ja. gemaakte gedichten voordragen, mm -hmm. dat soort zaken, die waren aanwezig, maar geen extra kinderen. Dat vind ik ontzettend jammer. We ja. moeten dit doorgeven. Dit, dit moet. Nou ja, het is te hopen dat de ouders thuis natuurlijk eh, dan bij de televisie met de kinderen eh, toch op die manier de aandacht voor ze erop vestigen. Ja, dat, dat ze niet dat, dat zeggen dat... van blijf maar op je iPadje spelen of zo. Ja, dat nou, weet ik dus niet hoe dat gaat. Want nee. ja, ik heb zelf geen kleine kinderen meer. Nee. En ik mag hopen dat mijn kinderen uh, op 4 mei om 8 uur. gewoon twee minuten even. boven de lichtvaarhuil was. Maar ja. ik neem aan dat het gewoon het geval is. Ja. Nou goed, uh, het was dus uh, goed bezocht. Uh, ja. Het was ingetogen. Het was, het was uh, mooi. Ja. Um, er waren wat, wat schoonheidsfoutjes, nou. maar ook die zijn doorgegeven aan ja. het 4-5 mei-comité. Ja. Uh, met name uh, een militair, een ex-militair, die maakte de opmerking waarom wordt er na de, de laatste post de vlag niet in topgegeven. Want dat hoort namelijk, hè? Ja. De laatste post wordt gespeeld, dan gaat de vlag omhoog en mm -hmm. dan mag hij pas gestreken worden, eerder niet. Mm -hmm. Maar dan moet direct na de laatste post moet hij omhoog en dat is ja. bijvoorbeeld ook niet gebeurd. Nee. Uh, dat soort zaken. Maar er nou, gebeurde heel uh, veel niet, hè? Ja, en goed, daar gaat dus allemaal geëvalueerd worden. Ja. Um, uh, en dat, uh, dat komt, denk ik, wel uh, in goede orde volgend jaar. Ja. Nou, 5 mei, dat was natuurlijk uh, een feestdag... met name voor de jeugd en de Zonverse ja. de senioren. Joop, jeugd, mag nog, uh, mag even nog terug op die herdenking. Want er waren hier twee jongens in de studio afgelopen vrijdag. Dat, dat weet je misschien nog. Ja. Die hadden ook iets voorgedragen. Dragen. Was dat nou tijdens de uh, Joodse bijeenkomst, Of was dat uh, later op de dag? Ja, een van de jongens was bij de Joodse uh, uh, bij, uh, herdenking bezig, bij ja? het Joodse monument. Ja? Dat was, uh, uh, hoe heet die? Uh, nou, er waren twee broertjes hier, hè? Dus, dus, uh, nou, ja, maar dat was dat, tijdens dat, de Joodse uh, uh, bijeenkomst. Bij de, bij, bijeenkomst bij het Joodse monument. Ja, oh, oké. Okay, okay. Ja, ja. Uh, want ik, volgens mij zijn er geen kinderen van de, van de scholen uitgenodigd. Overigens, uh, waar er uh, voor is, heeft men geprobeerd om de groep 7 gedichten te laten maken van de scholen. Mm -hmm. Dat is jammerlijk uh, mislukt. Oh. Maar dit jaar, dit, ja, dat, dat, ja, er waren, er waren een paar, twee scholen die aan meededen. Zelfs ja. maar één geloof. Dat ja. weet ik niet helemaal zeker. Dit jaar zat, uh, zat er iemand anders, bij, namelijk bij de uh, oranje Nassau school in groep 7. En ja. dat is uh, Mike uh, uh, Kappel. Ja. En die is er achterheen gegaan. Die heeft daar collega's van andere groepen, zeven, heeft ze één jongens, dit ja. willen we doen. En daar is een hele mooie bundel van gemaakt. Okay. Ik heb er een exemplaar gekregen. Ik weet niet of die openbaar gemaakt wordt, of die verkocht wordt, of weggegeven wordt, geen idee. Ik heb hem en het is een behoorlijk dik ding geworden en er staan de prachtigste dingen in, Wat? prachtigste gedichten. Ja. En een van die kinderen mocht het dan uh, zaterdag, of, uh, uh, donderdagavond in de kerk uh, voordragen. Mm -hmm. uh, ja, echt gevoelig. Ja. Prima, hartstikke. mooi Ook Adamol Mol, die, die dek, de, deklameerde het een en het ander. Ja. Ook mooi, ook gevoelig. En de burgemeester had een mooie toespraak. Dat is altijd dezelfde als die die het bij de Joze Monument uh, houdt. Dus uh, zo goed als dezelfde. Uh, dus die heb jij ook uh, gehoord, uh, Dolly, of niet? Ja, zeker. Ja, ja, ja oké. Okay. Ja. Uh, nou goed, 5 uh, mei hadden we dan over. De Vossenjacht. Ja, dat was weer uh, goed bezocht. Het was alleen koud. Ja. En de fossen die stonden te rillen eigenlijk. Ah, oh, ja. Ja. ja. Uh, maar uh, aansluitend van was, was het ook weer de, de, voor, voor de tweede keer dan dit jaar... Uh, een rondrit kon je maken met wat oude legervoertuigen. En die, uh, dat werd ook goed bezocht. En dat, uh, dat werd ook van genoten. De kinderen die hadden een geweldige tijd... een rondje zandvoert in een oude jeep. En dan uh, kregen we uh, in ieder geval smiddags nog... De, de bingo, de senioren bingo. Uh, en dat was, uh, daar mag 120 man in, in de, de krocht, want ja. daar wordt dat gedaan. En die kaarten waren in één dag weg. Ja. Gewoon weg, gewoon op. Ja. Hele mooie bingo, volle bak. Twee prachtige uh, tafels met, met uh, voor iedereen een prijs. Iedereen kreeg een prijs. Dat vind ik heel uh, lovenswaardig. Bij zowel leuk. de eerste als bij de tweede bingo. Ja. Helemaal goed. En er was nog een loterij. Maar ja, dat is niet voor iedereen een weggele prijs weggelegd. Nee. Want dat is niet uh, is, is meer logisch. Mm. Hap je een drankje erbij? Helemaal goed. En dan uh, in de namiddag was er een vernissage in het Sander uh, Museum van een uh, circus uit Zandvoort. Zandvoort heeft het een dan met circussen te maken gehad. En uh, daar is een mooie overzichtsentoonstelling gemaakt. Die werd uh, vrijdagmiddag geopend. Zaterdag ja. werd er ook, was er ook een vernissage. En dat was van leerlingen van Marlene Scherps, de Beeldhouwster, de Sandslootse Beeldhouwster. Die uh, heeft uh, uh, zes meen ik, leerlingen uh, uitgezocht. Werken van leerlingen uitgezocht. En die zijn, worden geëxploseerd in galerie de wachtkamer. En dat is op de eerste etage van de uh, Jupiterplaza mm -hmm. Die werd uh, dan uh, zaterdagmiddag werd dat, uh, uh, werd dat geopend. Hele mooie beelden. Je moet er naartoe gaan. Het is uh, gratis. Vrijdag, Vrijdag, zaterdag en zondag open van 12 tot 4. Je yeah. kan er zo naartoe lopen. Hele mooie beelden. Gewoon even gaan kijken. Dan ben ik zondag naar een werkelijk prachtig jazzconcert geweest. Ja. Het is, was ongelooflijk. Normaal gesproken ga ik met de pauze weg, want dan heb ik andere dingen te doen. Ja. Ik ben aan de pauze blijven zitten. Zo. Ik heb ervan genoten. Ja, echt. Lex Jaspers, pioneur. Ja. En uh, Marjorie Barnes zang. Een uh, Amerikaanse die met een Nederlander is getrouwd en in Nederland woont. Ja, uh, ja dat, dat was werkelijk fabelhaft. Ja, Geweldig. Mooi. Geweldig. Mooi. Goed zo. En voor het eerst... Uh, in de dertien jaar dat ik de concerten meemaak, want het is, was het vijftiende seizoen, en de, de krant bestaat 13 jaar, en vanaf het begin heb ik ze meegemaakt, was de, de kocht vol. De een uh -oh. bordje op de deur vol. Het uh -oh. was geen plaats. Ja, echt ongelooflijk. Wat een mensen, wat een mensen. En die kwamen. Met name dan voor Jaspers en voor Barnes. Ja. Maar dat doet er helemaal niet toe. Erik Timmermans en Hans uh, hogenvoort die waren super. Ja, geweldig. Het was een geweldig trio met de zangeres erbij. En ja. het was echt genieten. Het was helaas de laatste aflevering van ja. dit seizoen van Jesse Zandvoort. 15e. 13 uh, september gaan ze weer beginnen. En dan komt José Koning naar Zandvoort. Zo. En dat is een concert, daar moet je echt naartoe. Ja. Neem dat van mij hoor. Ja. Dat wordt geweldig. Ja, mooi, dat, mooi, dat, dat, Joop, wist je dat ik daar vroeger uh, mee gespeeld heb met José Koning. Uh, oh ja, ja, of zo? Of uh, uh, nee, dat, to, ze hebben nu, uh, nu natuurlijk voornamelijk Braziliaans repertoire. Yeah, he, dus, dus, ja, ja, ja. Maar toen zong ze gewoon commerciële muziek. En toen speelden we bij Dikker en Thijs, dat is op de Meenherengracht ja, van Amsterdam. He, in Amsterdam ja, ja, ik, en uh, daar waren gewoon tijdens het diner, uh, uh, samen met Ruud Jansen, uh, speelden wij uh, achtergrondmuziek. En José oh. was dan verantwoordelijk voor uh, Bert Beggereck uh, repertoire en zo. Ja, ja, ja, ja. ja, dat, dat ja, kan ze ook allemaal zien hoor. Het is echt een onreinzame ja, ja, ja, ja. les. Ja. Die meid is super. Ja, maar dat is ja. echt een grandioos concert. Ik, ja. ik kan er niet anders van verwachten. Het ja. wordt super. Dus uh, zo goed als het hele programma voor het komende seizoen is al klaar. Uh, dat danken wij aan Erik Timmermans, die steekt er ontzettend veel tijd in. Dat is zijn kindje, Jesse Zalvoet, hij is ermee begonnen. En hij gaat er. <coughs> uh, wat zei Hans? Alles uh, Rijmers is namelijk nou voorzitter van de stichting. Uh, uh, hij hoopt nog 15 jaar door te gaan. Er zullen een heleboel zijn die halen dat niet Maar hij hoopt wel dat Jess in Zandvoort. nog 15 jaar in ieder geval in de krocht uh, gaat komen. Ja, dat en zou geweldig zijn. Als je zo doorgaat met een met aantal bezoekers wat er zondag was. dan uh, is dat buitenkijf een grandioos iets voor de hele regio. De ja. ja, mooi, mooi, mooi. Ja. Nou, vanmiddag hebben uh, we de aftrap eigenlijk van Buurtsportvereniging Zo Zandvoort. Ja. Op het uh, speelplein uh, als je naar Flemingstraat naar, uh, naar, naar uh, Plusfinstat aan de linkerkant op de hoek. Uh, ik, uh, je bedoelt, je top bedoelt top. Uh, niet, niet het parkeerterrein, maar echt het nee, uh, speelplein nee, nee. van vroeger van de uh, uh, van de naschoolse opvang? Naast de Arie Koperflin is dat geloof ik. Ja, ja, oké. Okay. Ja, dus die... waar, waar, waar ook die, die, die skate uh, attributen stonden. Ja, ja, dus al die speeltoestellen stonden daar vroeger, ja, hè? Ja ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat is daar. Oh, dus dat daar is het. Het is om, uh, om uh, half zes en het is tot half acht. En vanavond... Uh, Meen je dat nou? In... Is het niet om half vier? Ik heb hier half zes dan Het zou heel ik goed om dacht... half vier kunnen zijn. Even kijken, hoor. Ik want... hou even een slag onder Misschien als jij dat even uh, op. Ja, ik, want ik heb hier staan van half vier tot half zes. Want ik dacht ik, nog, dan moet uh, Sam uh, uh, rennen. Want die is natuurlijk om drie uur klaar van school. Dan moet hij ja, eerst even ja. naar huis en dan gauw uh, daar naartoe. Nou, ik heb het meteen aangepast in mijn agenda. Dank u wel in ieder geval. Oké. Okay. maar even, even <laughs> te bedden Ja. En dan vanavond uh, worden de eerste maquettes, de aangepaste maquettes van het Waterdorpplein, uh, getoond in uh, oh. de Blauwe Trim. Oh. Uh, ja. Ik ben benieuwd hoe ze eruit gaan zien. Uh, ja. Donderdag gebeurt dat in de raadzaal. Voor ja. de politiek, dus alles ja. politiek. Ja. En uh, dan zal er binnenkort toch wel uh, iets gekozen moeten gaan worden. Ja. Ik heb een idee wat het moet worden, maar ik zal dat niet uiten. Nee, dat, uh, dat hoeft toch ook niet? Nee, nee. Dus, uh, ja, ik, ik moet erover schrijven, dus ik hou het gewoon lekker even voor me. Ja, natuurlijk. Ja. Nou, dat is, is een leuke dingen voor vandaag. Morgen raadscommissie. Ja. Uh, woensdag ook. Ja. Dus. Oké. Okay. Helemaal goed. Ja. Nou Joop, we zijn weer heel blij met je. We zijn weer helemaal op de hoogte. Ja, we ja. hebben weer een kwartier gekwebbeld. Ja, zo is het. Je hebt uh, mooi binnen de tijd gehouden. Heel goed van je. En jij bent, en jij bent dankzij Dolly op tijd straks bij die, bij die uh, sporttoestand, uh, toch? Ja, ja, ja, gelukkig wel. Maar uh, dan kan ik dat wel wat regelen natuurlijk. Maar ik ben er liefde zelf bij. Ja. Hé uh, hey Joop, uh, Als het weer blijft zoals het nu is, dan komt dat helemaal dik in orde. namens en luisteraars, bedankt voor je commentaar weer vanmiddag. En uh, houd het zonnetje erbij, hebben wij er ook wat aan, toch? Sowieso. Okay, <laughs> mooie uitzending verder en tot volgende week. Hoi hoi. Joe, tot volgende week. Dankjewel, Joe. Dag. Doe. Dag. De fortunes, seasons in the sun. Give me my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10.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 naar Deugd, toch seizoenen in het zonnetje dankzij de fortunes. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. En er volgt hier een update van het regionale nieuws van 8 mei 2017. En we beginnen het nieuws met te melden dat vandaag het, project, het gemeenteproject Ik Doe mee van start gaat. Nou, wat is dat nou voor een project? De gemeente wil zoveel mogelijk mensen helpen een betaalde baan te vinden. Of, als dat nog niet mogelijk is, op een andere manier te laten participeren... zoals bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. De gemeente Zandvoort gaat daarom mensen met een bijstandsuitkering... per brief benaderen... De gemeente wil samen met mensen met een bijstandsuitkering onderzoeken waar hun kansen, mogelijkheden en ambities liggen. Lukt een betaalde baan niet, dan zijn er in de stad of in het dorp andere mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, mantelzorg, buurtinitiatieven, lokale verenigingen en diverse instellingen die mensen kansen bieden om mee te doen. De gemeente Zandvoort werkt in dit traject nauw samen met partners zoals Paswerk en Doc Agros en nog veel meer. Afgelopen nacht is er een aanrijding geweest in de Dr. C.A. Gerkenstraat. Rond het middernachtelijk uur kwam een bestuurster vanaf de Hoge Weg en verloor in de bocht bij de Gerkenstraat de macht over het stuur. De vrouw reed de stoep op, door de bossages raakte daarna drie verkeerspaaltjes en een boom... en daarna kwam zij tegen een geparkeerde auto tot stilstand. En die geparkeerde auto werd door de klap doorgedrukt tegen de voorganger. Uit de eerste blaastest ter plaatse volgde de indicatie dat mevrouw alcohol had gebruikt. Na de controle door het ambulancepersoneel werd besloten... om de inzittende voor nadere inspectie naar het ziekenhuis te vervoeren... En daar zal zij door middel van een bloedblok worden onderzocht en het wordt gekeken hoeveel alcohol de bestuurster daadwerkelijk had opgedronken. De auto van de vrouw en een van de geparkeerde auto's zijn weggesleept en door de inzet van de hulpdiensten was de dokter Gerkenstraat een poosje afgesloten voor het verkeer. Afgelopen vrijdag was er een brandje in het duingebied... nabij de zeeweg in Overveen. Daar trof de politie die opgeroepen werd een boswachter aan... met vijf jongens, afkomstig uit Haarlem en Halfweg. De boswachter had de jongens staande gehouden... en was met ze inmiddels bezig om het brandje te blussen. Alle vijfde jongens zijn door de politie aangehouden... op verdenking van betrokkenheid bij brandstichting. En de jongens in de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar werden vrijdag overgebracht naar het politiebureau en zijn ingesloten... en hun rol en betrokkenheid bij de brandstichting wordt onderzocht. In de nacht van vrijdag op zaterdag was rond 1 uur... de politie aanwezig in de Tempelierstraat in Haarlem... waar een grimmige sfeer en een opstootje was ontstaan tussen een aantal personen. Een agressieve Haarlemse wilde hierbij een vuistslag aan iemand anders uitdelen... toen een politieman tussen beiden kwam. De 23-jarige Haarlemse was echter niet tot bedaren te brengen... en de politieman probeerde de vrouw tegen te houden en aan te houden... maar zij raakte bij de ten val. Vanuit het niets viel een 25-jarige Haarlemmer toen de politieman aan... en probeerde hiermee bij de politieman ernstig te verwonden... De politieman kreeg intussen hulp van toegesnelde collega's. De Haarlemmer werd aangehouden en ingesloten... en de agressieve Haarlemse bleek intussen haar agressie te richten op een politieagenten... die door haar meerdere vuistslagen uit te delen. Ook de Haarlemse werd dus aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex en ingesloten. De politieman en de politievrouw raakten beide gewond... en tegen de Haarlemmers is proces verbaal opgemaakt. Een scooterrijder is zondagmiddag gewond geraakt bij een ongeval op de, op de Vlaamseweg in Haarlem. Rond half vijf reed de scooterrijder over de weg... toen de bestuurder van een afslaande auto de scooterrijder over het hoofd zag. Een botsing was het gevolg waarbij de scooterrijder ter val kwam. Ambulance en politie kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. Ambulancebroeders hebben de gewonde scooterrijder eerste hulp verleend... en na de eerste zorg is hij per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. Tot zover het regionale nieuws van bij Zandvoort Luncht. Dan is het natuurlijk tijd voor het weer met Dolly Tempirik. Ja, u zult het wel al gemerkt hebben... maar inderdaad, vanmiddag komt geregeld de zon tevoorschijn... en bij een meest matige van noordwest naar noordoost draaiende wind... stijgt de temperatuur naar ongeveer 14 graden. Vanavond klaart het verder op en de komende nacht is het vrij helder. Het koelt af naar een graad of vijf. Morgen dan schijnt de zon flink. Het blijft droog en bij een zwakke tot matige oost-tot-noordoostenwind stijgt de temperatuur naar maximaal 13 graden. Alleen, dinsdagnacht gaat het waarschijnlijk weer vriezen. Dus berg de krabber nog maar niet op. Namorgen schijnt woensdag de zon volop, maar het is met 14 graden nog wel vrij koud. Vanaf donderdag wordt het licht wisselvallig, maar wel met flink oplopende temperaturen. Tot zover dan het weerbericht volgens Rico Schreuder. Je moet je daar eerst iets over vertellen, Dolly, toch? Uh, ik weet niet meer wat. Ik weet niet eens. Meer. Oh, wacht even. Ja. Ma mama, mama. <laughs> moest even terug. Ik zit nog helemaal in het nieuws en het weer. Ja. Uh, ja, dit is het liedje wat ik heb aangevraagd. Dat is de nieuwste single, single van Michael Nobbe. Mm -hmm. en, uh, is dat ja. een zandvoerder ook? Of? Nee, is geen oh. zandvoerder. Nee, nee. nee. Waarschijnlijk heeft uh, Fred Heij het daar zaterdag al over gehad in zijn programma. Maar goed, ik had Michael zelf beloofd om uh, vandaag zijn nummer te draaien. Het Mag is een prachtig was, nummer. Jij was in de studio toen hij er was ofzo? of zo? Nee uh, hoor, oh. nee. via Facebook heb ik contact met Michael. Oké. Okay. En uh, ik dacht, ja god, met de mama dag die eraan zit te komen, hè, 14 mei, moederdag. Ja. Ik denk, is het misschien wel een mooi nummer om aan de mensen te laten horen. Oké. Okay. Nou Michael, daar komt ie. Mama. Het leven duurt maar even. Geeft het nu aan mij Voor het eerst voel ik mij zo alleen En weet geen kant op te gaan Geen schouder of arm om mij heen Om mij nu bij te staan Zit het even niet mee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 Maar wie geeft het nu aan mij? Ja, voor de luisteraars die hem nog niet kennen... die kennen hem dan nu al. Michael Nobber was dat... Dat was Stevens liedje van de Sidekick en dat had ze ook beloofd aan Michael dat we hem zouden draaien. Nou, mooi nummer. Uh, heel erg gevoelig. Uh, beetje, beetje een beetje uh, een nummer wat je ook misschien wel bij een uitvaart draait, Dolly of zit ik er nou ver naast? Ja, dat, dat, dat zal best een, een nummer worden wat, uh, wat je veel bij uitvaarten zult gaan horen, ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Net als Gordon met ik Mark even bij je zijn. He. Bijvoorbeeld. Een hetzelfde sfeertje heeft dat nummer. Bijvoorbeeld, ja, ja, ja. ja. En ik hoop dat Lea de Liedje daar ook terecht gaat komen. Eigenlijk in die uh, top 10 lijst. Ja, <laughs> ja oh, die heeft oh, ook zo'n soort nummer geschreven. Toch? Ja, ja. Oh, dat kunnen we nog wel even draaien straks. Oh ja, dat is misschien wel leuk. Ja. Ja. Ja. Uh, uh, wat wil ik, ik nog meer zeggen? Uh, ik weet het niet. Nee, het zal wel weer leuk zijn geweest duif. ja. ze even een heel beter ook nog. Eeh, vergeet je ook uh, alles hè? He? want uh, heb jij ook nog een leuk verzoek, hoor. Nou? Want je hebt ook een muzikaal ook nogal uh, smaak wat dat betreft. Uh, al zeg ik het zelf. Uh, uh, dus, dus nou, nou die moet ik even gaan opzoeken. <laughs> die zoek ik op. wat je smaak. Uh, repertoire gaat die volgens mij opzoeken. oh repertoire ja, opzoeken. ja ja ja ja. Uh, wat ga ik draaien? nou ja jullie gooien maar voor het blok. Wat? Nee, je wilde mij voor het blok gooien. Oh, wat ja. zullen we nou krijgen? Oh, ga maar ja, gaan we zo beginnen? moet toch moet toch wat roepen. Hit the road, Jack. kom op. Ja, lekker. Ja. Jackal afdruipen, Jack is nog geen Velden of wegen meer te bekennen, uh, anders dan Casey en de Sunshine Band, want uh, die uh, zijn zojuist luisteraars uh, uh, de studio binnengekomen uh, en die gaan. Nou. <laughs> Wat een toeval, <laughs> ik zat er toevallig aan te denken. Meen je dat nou? Ja. <laughs> that's the way. You like it, toch? I like it. Ja, yeah, oké. Okay. Een paar mooie meiden erachter, Koortje. Ja, verhaal we er dus zo <middels> Heb je hem dan... Goals uh, moet vijfde tot een foto... Uh... DC and the sunshine band, that's the way I like it. En uh, ik kijk op mijn klokje, luisteraars, alweer uh, ja. 13 uur 49, oftewel 11 minuten voor 2. Uh, voor en dat betekent dat we nog maar een paar plaatjes te gaan hebben. En is dat weer om? Die ja, uur? Ja, ja, het vliegt voorbij, hè? Ja, ja, normaal vliegt duif voorbij, maar nu de uitzending is ook Ja, leuk. ja, ja. Nou, Dan moeten we weer gaan haasten, want over anderhalf uur dan, uh, dan wordt dat uh, geopend met die, met die, met die sporttoestand hè, voor de kinderen in uh, half vier, Noord. Half ja. vier, ja. ja. Oh, daar gaat, gaat Sam ook naartoe? Dat hoop ik, ja. ja. Ik denk ja. dat ik wel even, want ik zou eigenlijk naar de sauna gaan, maar ik denk dat ik toch even daar naartoe ga om te horen wat het nou allemaal precies inhoudt. Ja, nou, dat is al... toch leuk, al die gratis sporten voor de kinderen? Ja. ja. Is het binnen of buiten? Buiten. Oké, okay. ja. ja, ik wou zeggen als het binnen is en het is warm... dan heb je daar ook sauna naartoe. <z Jeżeli> ja, ja, dat is zo. Nee, dan ga ik morgen wel naar de sauna. <gay> Hopelijk dat Het uh, droog blijft. Hey <conhecer> <shedashaped> <acknowtwing> ga je daar regelmatig naartoe in de sauna eigenlijk? Uh, is, is dat, een, ja. is dat een, een, een wekelijks of maandelijks terugkerend... Euh, <hadi goodies> nou, nog niet, maar ik heb voor mijn verjaardag een kaart gekregen. Dus nu zal het wel een ritueel gaan worden, denk ik. Ga je dan ook in het hele koude water? Ja, Zalig. ja goed. dat Zalig. goed Nee, ja. ik, ga, ik neem niet een plons hoor. Ik, nee. ga, ik ga in de mist staan. Eerst je teen erin. Oh, nee hoor, gewoon in één keer. Oh, wat, verschrikkelijk. Da ja, dat haat ik wel, hoor. Ja. Zo vanuit de sauna. Je moet wel altijd eventjes uh, af, uh, even douchen. Maar dan in één keer uh, ben je nog oh. echt wel warm. En dan ja. in één keer een plons zo onder water. Ja, daarna en is het wel lekker, maar oh, die plons op man. zich, dat haat ik. Maar ja. is dat niet gevaarlijk als je bijvoorbeeld hartpatiënt bent? Ja, moet je niet je moet wel oppassen, ja. ja, ja. Je moet, uh, niet, uh, als je zelf al weet dat, dat je, dat je uh, iets met, met, met je hart hebt... dan moet je niet uh, zulke dingen uh, doen. doen. doen. Nee. Nee, nee. Nee, nee, maar Het ja, is, is wel zo dat uithouden. je in één keer een hele boost aan zuurstof krijgt hè, ja. overal. En uh, Dat voel je ook, hoor. Ja, dat is wel ja, geweldig. In die Noorse landen, Finland, Zweden, Noorwegen... zie je ook uh, ze mensen... Naar vanuit, ja, gaan snel rollen. Ja, of uh, in een uh, gat in de, het ijs, in een meer bijvoorbeeld... dat ze dan eventjes daarin... In zo'n wak. In, in zo'n wak, wak, wak, wak, wak, ja. ja. ja. Wakkie, wakkie. Ja, ja, ja, ja. ja. Bakke, bakke. <laughs> <laughs> <laughs> uh, we gaan... Uh, uh, ken, kennen jullie Bob Carlyle? Nee. Je dat niet? nee. Die heeft een mooi nummer gezongen in het Engels. Die heet uh, Butterfly Kisses. Kisses. Ja. Ja. ja, wel. En uh, Hans Vermeulen... die kennen we natuurlijk, die woont in Thailand... die ja. uh, neemt daar ook nog wel eens wat op. De, de, de Hans Vermeulen is de zanger van de Sandico's. Ja, met Anita en mij. Ja, die vroeger uh, samen. Ja, uh, Met die ja. auteur en de ja, en zo. Die ja, die ja, ja. Ja. Maar Hans, die zingt natuurlijk zelf ook geweldig. Ik heb hem vroeger in, in Haarlem in de jaren 60, 70... ook wel live in allerlei uh, sociëteiten gezien... waar de Sandico's dan optrad. En dat was echt een geweldige band. Uh, een geweldige zanger Hans Vermeulen. En hij heeft dat liedje Butterfly Kisses... Kusjes van Vlinders heeft hij opgenomen en dan heet het een kus en een knuffel, Hans van Meulen. Mm.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 Ze geeft een kus en een knuffel en een lach die me liefde laat zien. Zestien, lente, jong. Is het al zo lang geleden?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 Is het mooiste moment, de kroon op mijn dag. Ga maar lekker slapen, ba. het wordt pas laat. Doe geen domme dingen, maar je weet hoe het gaat. Oh, ik vraag me wel eens af, waar ik ik zoveel verdien. Ze geeft een kus en een knuffel en een lach die me lief the Nazi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 Een eeuwig vertrouwen, maar wat wil ik nog meer dan van haar te houden? Ik weet dat alles anders wordt, maar wat zal ik ze missen? Elke kus, elke knuffel, een eerlijke liefde. Heerlijke liefde. Daar heeft Hans Vermeulen het over met kussen en knuffel. Het nummer van Bob Carla, wat hij in het Engels zingt. Het butterfly kisses. En uh, ik kijk op mijn klokje. En uh, die, die kusjes van die vlinders, die moeten we uh, de komende twee minuten... dan heel snel inhalen, want dan is de uitzending alweer om. Ja, ja. Het was weer een leuke uitzending, hè? Nou, dat hoop ik. Ja, toch? Was toch gezellig? We, ik hoop we, we, dat de mensen dat ook vinden. We hebben ons best gedaan. Doe je? Ja, zo is het. En ook Dr. <laughs> C. want die heeft ook nog mooie nummers uitgekozen. Of één, geval, Eén één, nummer, één, één mooi nummer. Één mooi nummer. Ja. En, uh, even ik, terug in de discotijd. Als jullie nou eens nou wat te vinden de luisteraars fijn... als ik mijn mond dan hou, dat jullie even Pff. afsluiten. <laughs> <laughs> en dan moeten wij uh, wat gaan, uh, gaan zeggen in twee minuten. Ja, nee. Nou, twee maar... minuten kan je heel veel zeggen, hoor. ja. Nee, dus, gewoon uh, even, even dagluisteraars en zo. En uh, leuk dat u hebt geluisterd. Nou, nou dan doe je het <laughs> ja, nou, zelf al. Nou, dan uh, hoeven <laughs> wij het niet te doen. Uh, maar maar jullie, scheelt op, al weer. jullie op, je, op, je, op je eigen tijdse wijze, kom op. Ja, nou mensen, ontzettend Zet... bedankt dat u er weer bij was vandaag. En uh, we hopen dat u het genoten heeft van onze uitzending en alle nieuwtjes ja. en het uh, slappige oude neel van ons. Maar het uh, kan ook, ook wel eens van leuk de zon. zijn. Ja, ga lekker genieten van de zon, zon? en van de temperatuur maar... die wat uh, oh. omhoog gaan. Ik zou ja, zeggen, ik ben er donderdag weer bij met Ruud. Dus uh, ik zeg tot donderdag. Tot de volgende keer. We don't need no thought control. No dark sarcasm. No